Gert Kluk met het NOS-journaal. Het gebeurt steeds vaker dat vliegtuigen met valse GPS-signalen worden gestoord, vooral boven het Midden-Oosten. Passagiers en vrachtvliegtuigen kunnen daardoor ongemerkt van koers raken, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Luchtvaartautoriteiten denken dat vooral strijdkrachten en rebellengroepen achter het verstoren zitten. Ze zouden het vooral gemunt hebben op vijandelijke gevechtsvliegtuigen of drones. India kiest dit voorjaar een nieuw parlement, zo heeft de kiescommissie bekendgemaakt. Vanaf 19 april kunnen bijna 1 miljard kiezers hun stem uitbrengen... en ze hebben daar zes weken de tijd voor. Op 4 juni wordt de uitslag bekend. Premier Modi, die al twee termijnen op heeft zitten, stelt zich opnieuw verkiesbaar. Van de oppositie heeft hij waarschijnlijk weinig te duchten. Die is onderling verdeeld. India was decennia lang een seculiere democratie. Onder Modi veranderde het land steeds meer in een staat religieuze minderheden, zoals moslims, voelen zich gediscrimineerd. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan... zijn zeven militairen omgekomen. Een voertuig vol met explosieven reed in op een militaire post. Vijf militairen kwamen om, twee anderen werden doodgeschoten. De zes aanvallers zouden daarna zijn gedood. De aanslag is opgeheist door een groep militanten... die eerder vocht voor de Taliban. Een duel in de Duitse Bundesliga is gisteravond ontsierd... door liederen tegen Oost-Duitsers... FC Köln speelde thuis tegen Leipzig, een club uit het oosten van Duitsland. Thuis zongen discriminerende liederen. Juist dit weekend staat de Bundesliga in het teken van een actieweek tegen discriminatie. Leipzig won de wedstrijd met 5-1. Het weer vanmiddag af en toe zon, bij maximaal 11 graden. Vanavond opklaringen en vannacht kan het in het noorden en noordoosten en kan mist ontstaan. Morgen eerst droog, al snel trek van het zuidwesten regen over het land. Het wordt morgen 10 tot 13 graden.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 Maar weer, we zijn van uh, alle markten thuis hier uh, bij CFM. Net hadden we nog een uh, gelukkig nieuwjaar en nu zitten we alweer in de zomer. Het is uh, allemaal mogelijk. Uh, goedemiddag allemaal. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer hè, drie uur lang uh, op de Zandvoortse radio... met uiteraard uh, heel veel lekkere muziek wat ik weer meegenomen heb uh, naar de studio. En we hebben een uh, aantal uh, items, waaronder Gilles Kok van de KNRM... Hij komt zo dadelijk zo rond kwart over twee uh, vertellen over iets heel speciaals. Ja, een primeur eigenlijk. Wat het is, verklappen we nog niet. Dat hoor je zo dadelijk om uh, kwart over twee. Verder gaan we kijken naar het uh, weer voor de komende dagen. Doen we zoals gebruikelijk om uh, half drie. En uh, we hebben ook nog een uh, gesprek met de burgemeester. Want de burgemeester is uh, op vakantie geweest. En hoe is het nou uh, met de burgemeester en Zandvoorts... Dat hoor je in het uh, laatste gedeelte van het eerste uur van uh, dit programma. Ook vandaag wordt er uh, weer uh, gevoetbald. We spelen op Duintjesveld tegen de Rijgen Boys uit uh, Herugwaarts. De wedstrijd begint om half drie en aanwezig is uh, Piet Pijper. Hij uh, gaat uh, verslag doen van de wedstrijd. Verder hebben we in deze uitzending nog uh, Susanne van den Broek. Zij uh, is van het uh, hele mooie surfproject wat alweer uh, tien jaar bestaat. En wat dat uh, precies inhoudt en wat er gaat gebeuren... ook dat hoor je verderop uh, in de uitzending. De reports met uh, uiteraard uh, Rennel Lawson... die uh, ontbreekt ook niet zo rond uh, kwart over vier. En uh, verder, ja, ik had net uh, even contact met hem, Fred. Hij is er weer en uh, straks uh, even voor vijf uur ga ik met Fred uh, praten... wat hij allemaal gaat doen. Dus reden genoeg om te blijven luisteren... naar de zaterdagmiddag hier uh, op je eigen lokale radio... ZFM, we zijn er al uh, 33 jaar en daar zijn we uiteraard uh, heel trots op niet alleen op radio, maar ook op tv uh, kanaal 40, uh, digitaal via Sigo en 1367 via KPN verder internet www.zfm-live.nl kan je ook live meekijken me. well, like go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 Dat heb je een hele week, heb je een uh, nummer in je hoofd. En gelukkig uh, zitten wij vandaag op de radio en uh, kon ik hem even draaien. Soul to Soul en Kedder Live. Zodadelijk om uh, half drie het uh, weerbericht voor de komende dagen... gaan we een beetje al uh, richting het uh, mooie voorjaar. Nou ja, dat hopen we uiteraard. En de KNRM die, uh, ja, die gaat er ook weer drukker krijgen natuurlijk... met alle activiteiten op zee. Zo gaan we daarover uh, praten met Gilles Kok na deze... Ik krijg je al meteen dat uh, zomergevoel te pakken hè? met deze van uh, Pemmacooi. En de Sol, Chacha. Dus zaterdagmiddag bij uh, CUVM een hele goede middag allemaal. En we gaan eens even praten met uh, Gilles Kok van uh, de KNRM. Goedemiddag uh, Gilles, welkom. Goedemiddag Rob. Hallo, zo. Ja, want er gebeurt wel heel wat uh, rondom uh, de KNRM: uh, 200 jaar. Dat is al een hele periode dat uh, de KNRM uh, bestaat. En uh, ja, in die periode is natuurlijk van alles gebeurd. En jullie uh, jubileum, dat wordt uh, grootst gevierd, hè? Uh, dat kun je wel zeggen, ja. Het is uh, natuurlijk landelijk. En uh, er is bij uh, KNRM uh, hoofdkantoor uit Muiden een speciaal team opgericht uh, vorig jaar. Die uh, uh, van alles en nog wat uh, in de steigers heeft gezet. En uh, we merken nu dat eigenlijk vrijwel alles wat bedacht is, ook uh, uh, gaat uit worden verrold dit jaar. Dus het is een heel druk jaar. Jazeker, uh, een mooi jaar ook, uh, denk ik. Absoluut, ja, ja. Eigenlijk een jaar met alleen maar leuke dingen. Uh, de, er worden voor alles georganiseerd. Uh, evenementen, maar er komen ook speciale mooie fotoboeken. Uh, er is een podcast uh, die staat uh, punt van uh, Uitrol. Uh, er is een uh, YouTuber bezig uh, K&RM-stations te bezoeken. Ja, yeah, Je kan het niet zo gek verzinnen of er is wel iets uh, waar K&RM-label aan hangt uh, dit jaar. Ja, en hoe komt uh, die uh, mooie informatie en alles wat jullie gaan doen uh, naar ons uh, toe, zeg maar als burgers? Ja, wij proberen uh, als lokaal station in Zandvoort zelf ook uh, natuurlijk, uh, van alles te organiseren dit jaar. Uh, aanvullend op wat er uh, al landelijk gebeurt. Dus we zijn uh, uh, lokaal met het museum in Zandvoort uh, in voorbereiding en een mooie expositie. Uh, die uh, uh, gaat komen, is helemaal over de KNRM. Uh, er komt een buitenexpositie met foto's van de KNRM'ers. En, en we zijn ook bezig met uh, een jubileumfeest. Uh, wat we graag willen organiseren in de zomer. Dus ook lokaal proberen we er heel veel aan te doen. En daarnaast uh, zijn er dan uh, ja, nog allerlei andere initiatieven en activiteiten. waar, uh, waar het label 200 jaar KNM aan mag hangen dit jaar. Ja, want jullie uh, draaien volledig op uh, donaties, uh, gillers. En uh, ja, als je dan de bedragen hoort. Uh, die er uitgegeven moeten worden, bijvoorbeeld uh, voor het uh, vervangen van de boot. ja, dan heb je wel heel veel donaties nodig, hè? Zeker, ja. Het is uh, inderdaad uh, een kostbaar iets om alles uh, tip-top in orde te houden. Uh, vooral het materieel, maar ook de, de, de, de vrijwilligers moeten natuurlijk goed opgeleid blijven. Uh, dus daar is veel geld voor nodig. En uh, er wordt uh, ook heel veel aandacht besteed aan fondsenwerving, uh, aan, aan uh, donateurs. KNN heeft heel veel donateurs. Uh, daarnaast uh, is het mogelijk voor mensen om een, uh, een erfenis uh, na te laten, of een deel daarvan aan de KNN... Uh, en dat is ook de reden waarom we eigenlijk dit jaar uh, het jubileum aangrijpen... om, uh, om, om de namen uh, nog groter te maken van de KNRM. En dat mensen, nog meer mensen weten wat de, de KNRM doet en waar ze voor staan. Ja, nou ja heel belangrijk. De, dat is duidelijk, ja, ja zeker. Ja, zeker. En dan uh, hebben we het net uh, gelezen ook uh, hier uh, bij de radio... en uh, uiteraard uh, in de Zandvoorts Courant... dat uh, ja, de, de KNRM weer een hele mooie donatie van uh, Harriet Boy Venekamp heeft gekregen. Klopt. Uh, vanmorgen uh, is mevrouw nog even op bezoek geweest bij ons. Om het uh, uh, om de, de, de bootje wat ze heeft geleend om op haar verjaardag als uh, uh, donatiebus neer te zetten. Uh, die kan ze vanmorgen weer terugbrengen. En we hebben haar nog uitgebreid gesproken. Ze heeft een leuke verjaardag gehad. En haar uh, mevrouw is 77 geworden. En haar uh, gasten, met name veel vriendinnen, die uh, waren allemaal enthousiast geraakt. Ook dankzij haar over de KNRM. Uh, ja, dus dat is eigenlijk uh, voor ons uh, hartstikke mooi om te horen. En er kwam een, een, een bedrag uh, naar voren van 1200 euro, wat zijn ons heeft overgemaakt. Wauw. Dus ja, we zijn mevrouw uh, ontzettend dankbaar. Ja, zeker. En uh, ja, verder hebben jullie, uh, ja, waar je vaker uh, zeg maar, uh, aan gehangen wordt als uh, KNRM, bijvoorbeeld uh, de Lightwalk uh, onlangs gehad. Klopt, daar zijn we sinds uh, vorig jaar het goede doel van en dat blijft de komende jaar ook zo. Dus de mensen die wandelen, die, uh, die betalen daar uh, deelnamekosten voor en kunnen dan op dat moment ook beslissen om een deel aan een KNRM te doneren. En uh, dat hebben ze dit jaar uh, ook weer uh, gedaan en daar kwam ruim 3000 euro uh, voor naar onze kant op. Ook weer mooi. En, uh, ja. en dat ook uh, met de nieuwjaarsduik hebben we natuurlijk ook uh, nog een uh, donatie een gehad. Doel, precies. Ook ja. het uh, goede doel. En uh, ja, de Onno Borgot uh, die uh, nou aan het lopen is. Ook de Vierdaagse ja, om, uh, ja, om ja. geld binnen te halen. Zeker. Dus, en als ik uh, nou gewoon uh, wil doneren, heb ik ergens een, uh, een uh, gegevens van jullie uh, waar ik uh, de donatie kan doen. Ja, we proberen op meerdere manieren zichtbaar te zijn. En uh, uh, voor mij het makkelijkst om te noemen is de website knrn.nl uh, slash Zandvoort. Dan kom je weer op onze lokale pagina en daar vind je uh, heel makkelijk uh, uh, alles wat je, wat je zoekt. Dus ook uh, donatie uh, gedeelte. Uh, wat ook leuk is en wat Orna Borgelt ook doet, uh, waar je net aan refereert. Uh, die is zelf een actie gestart uh, om geld op te halen voor de KNRM met wandelen. En daar gebruikt hij een website voor die de KNRM heeft op ingericht. En dat is een website speciaal voor crowd crowdfunding acties. Uh, en acties zoals Orna Borgelt heeft uh, opgezet. En die uh, website heet samen voor KNRM.nl. Oké, okay. en daar kan je gewoon terecht om een uh, mooie donatie denk, te doen. die wil ook iets doen voor de KNRM, die kan via die website een eigen actie heel eenvoudig opzetten. Zo, so, dat zijn mooi, ja. Want hij heeft Daarnaast een streef... Zijn we natuurlijk uh, goed uh, bereikbaar uh, met ons uh, boothuis en ons materieel op het strand. Uh, we zijn elke maandagavond en zaterdag aan het oefenen. Uh, we hebben tegenwoordig allemaal QR-codes op al het materieel. Dus uh, ja, op die, die manier kunnen mensen eventueel een donatie doen. Tot slot uh, wil ik het nog met uh, twee uh, dingen uh, met jou uh, over hebben. Als eerste uh, de kinderkunstlijn. Uh, er uh, worden uh, zeg maar, uh, geschilderde planken uh, worden onthuld volgende week. Kun je daar wat over vertellen? Zeker. Uh, kinderkunstlijn mag we denk ik wel bekend zijn in Zandvoort. Dat, dat bestaat al jaren. Onder de bezielende leiding van uh, Marianne Rebel en uh, Hille Jansen. Uh, dit jaar hebben zij gekozen om de uh, KNRM als thema te, te, te nemen vanwege ook weer het jubileum. En uh, er zijn dus 137 plankjes geschilderd. En uh, die, uh, die worden komende vrijdag onthuld op de boulevard uh, in de nabijheid van ons boothuis. Zo, een heel, heel hekwerk uh, wordt dat. Behoorlijk, ja. Ik heb het vanmorgen gezien. Uh, ze zijn al uh, aan het voorbereiden voor de montage. Uh, het zijn hele kleurige, kleurrijke hekken of planken, wat samen natuurlijk een heel mooi bont uh, hek gaat vormen. En uh, ja, daar hebben 137 kinderen heel hard voor uh, gewerkt. Uh, allemaal allemaal basisschoolleerlingen. Uh, ja, bij het maken van die planken, dat vroeg ik me Precies. vanmorgen af. Uh, hebben die ja. kinderen uiteraard hulp gekregen hè, van het team uh, van uh, uh, kunst uh, op school... En, en Ja, die, die hebben dus hele mooie ontwerpen gemaakt, maar hoe zijn ze op die ideeën gekomen om zeg maar, op die plankjes te gaan schilderen wat ze gedaan hebben? Ja, nou, ook, ook, ook dat ligt vooral bij, uh, bij Marjana de Bel en haar team. Uh, Marjana is zelf op de scholen langs geweest om uit te leggen uh, wat de bedoeling is. Uh, wat, uh, over kunst natuurlijk, maar ook over thema. En ik ben zelf een paar keer langs geweest uh, tijdens het schilderen van de plankjes uh, bij de oude brandweerkazerne. Om, uh, om ook eens even te kijken hoe de kinderen druk bezig waren. En uh, ik, ik dacht, misschien kan ik hier en daar nog wat tips meegeven, maar ze waren allemaal behoorlijk op de hoogte al. Kijk, dat is mooi. Ja, nou ja, ja. duidelijk antwoord. D dus uh, nee, dat zijn uh, hele mooie ontwerpjes uh, geworden wat ze gemaakt hebben, uiteraard. En uh, die uh, volgende week vrijdag uh, worden onthuld. Volgens mij half één op de, op de boulevard dan de boulevard. door uh, wethouder Carré. En we, gaan, uh, we hebben een speciale strandafgang... die is uh, uh, speciaal geschikt gemaakt voor de KNRM-bootwagen... omdat het natuurlijk een heel zwaar apparaat is. Dus een verstevigde strandafgang. En uh, we gaan verder bij die uh, strandafgang de, de hekjes onthullen. En dan weten we inderdaad nog niet of we dat kunnen laten hangen daar... of dat we een andere locatie weer gaan, uh, gaan vinden. Maar dat, dat, dat komt later wel. In ieder geval uh, komen de vrijdag op de boulevard en zijn alle kinderen uitgenodigd. Oké, okay, iedereen is van harte welkom even te komen kijken. Er is ook muziek, uh, begreep ik, van de wapensangers. Klopt, die komen een paar liedjes uh, zingen, dus het wordt een uh, gezellige gebeurtenis. Mooi. En verder, uh, ja, wanneer uh, wordt uh, jullie, uh, jullie boot, uh, de Anne Paulussen, uh, wo wanneer wordt die vervangen? Ja, uh, de bootwagen die is uh, in januari vervangen. En de nieuwe boot, er wordt een hele nieuwe boot voor ons ontwikkeld en geproduceerd. Dat zal nog wel eventjes duren. Wij verwachten zelf uh, dat 2025 niet gehaald gaat worden. Dat het misschien wel 2026 wordt. Maar uh, onze trouwe Annie Pouli's, die, uh, die doet het hartstikke goed. Die is momenteel in groot onderhoud. Dus die kan er eventueel nog wel een paar jaar mee, hoor. Oh, gelukkig. Nee, want ja. in eerste instantie was volgens mij het planning dat het uh, dit jaar al uh, zou plaatsvinden, klopt. toch? Ja, ja, klopt. Maar goed, je, zoals wel vaker bij dingen. Hè, dan, uh, er zit wat vertraging op de lijn. En. Uh, uh, dan wordt het uh, wat doorgeschoven. En, uh, de, de planning is nu officieel nog wel eind 2025. Maar we houden vooral zelf een beetje rekening mee de 2026. -2026. Oké, okay, nou ja, het gaat uh, helemaal goed met de huidige boot ook. Absoluut. En dan moet ja. het uh, boothuis ook nog uh, iets verbreed worden, de, de ingang, uh, begreep ik uh, daarvan? Ja, uh, verlengd, want anders past het niet meer. We hebben Oh, verlengd zelfs. En uh, die past er niet in. Dus uh, uh, voor mensen die het opgevallen is, hij, uh, de, de, de, de trekker staat nu buiten. En de, de boot binnen, dus, want het past niet. Dus het moet echt verbouwd worden. En die verbouwing gaat hopelijk uh, volgende maand beginnen. Dus begin april. Oké, okay, nou dankjewel voor uh, de update uh, vandaag, uh, Gilles. Ja, bedankt voor de, voor de gelegenheid. Ja, graag gedaan. En ik uh, wens je een hele fijne zaterdag uh, verder. En uh, ja, uiteraard ga ik nog even de platen voor je draaien. Hè, van uh, wat als de storm komt. Ja, heel goed. Van uh, Fle dankjewel. Fleur en Stef. Die waren, nou ja, wanneer waren ze ook weer bij jullie? We zijn bij ons op bezoek geweest om, de, om het nummer te promoten. was heel gezellig. Zeker. Nee, ongeveer een aantal weken geleden, maar het uh, blijft een mooi nummer. En wij blijven hem draaien hier op de Salfordse Radio. Dankjewel, Gilles. Hartstikke oh, mooi. Dankjewel. Oh, Oké. Okay. Je kan de stroming soms lezen.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 Je moet me geloven, we kunnen echt een eind komen Ik weet het zeker, ik heb het altijd zo Dat zijn ze zeker, hè? de helden van de KNRM hier in Zandvoort. Zojuist spraken we met Gilles Kok. Hij heeft ons weer helemaal bijgepraat over alle nieuwtjes. En vergeet niet, hè, volgende week de opening van de kinderkunstlijn. Vrijdag om half 1, Boulevardafgang achter het boothuis aan de Torbekkenstraat. En dan ga je die mooie hekjes zien. Zeker de moeite waard om even kijken te gaan nemen. En meteen gaan genieten van de wapensongers. Nou die draai ik even niet. Maar wel de Nolan Sisters en In the Mood for Dancing. Uit de jaren zeventig met uh, I'm in the mood for dancing. Lekkere muziek, de zaterdagmiddag bij CFM. Een hele goeiemiddag allemaal. Het weer volgt later, als de computer meewerkt, in ieder geval. Hier is direct. Soldier and a woman you to fall. Just keep on pushing your shopping cart through the storm.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 Een hele goede single van direct. Joh, de Soldier On. Zie je de weer bericht. En van Soldier On gaan we naar Joost. Goedemiddag, Joost. Rob, goedemiddag. Hé, hey, leuk dat je erbij bent vanmiddag. Dank je wel. En uh, ja, jij hebt het weer voor ons voor de komende dagen? Ik heb het weer, Rob, voor de komende nou, dagen. Nou, ik wil het graag horen. Ik wil het ook graag weten. Ik zal het even voor je lezen. Ja, heel graag. Want uh, er zit weer van alles tussen de komende dagen tot en met woensdag. Na um, nachtelijke regen is het op deze zaterdag droog en schijnt de zon. De wind waait uit het noordwesten en het is meest mate van kracht. En daarmee wordt frisse lucht aangevoerd waarin de temperatuur stijgt naar zo'n 11 graden. Nou, lekker. Daar kunnen we mee wakker worden. Uh, vanavond zijn er nog opklaringen. Komende nacht raakt het bewolkt. Het is droog en bij een zwakke zuidoostenwind daalt de temperatuur nog 5 graden. Morgen wordt minder, morgen is het grijs en bewolkt... en in de middag en avond regent het van tijd tot tijd. De wind waait uit het zuiden en is meestalmatig van kracht. En uh, dan wordt het uh, ook 11 graden, maar met wat bewolking. Uh, verder uh, vanaf maandag wat oplopende temperaturen. Maandag zelf valt er een enkele bui. Maar op het algemeen is het droog en schijnt geregeld de zon... Er waait een zwakke tot hooguitmatige noord noordwestenwind. En het wordt dan 13 tot 14 graden. En dinsdag ja, een mix van zon en wolken. En het blijft over het algemeen droog. En er waait een zwakke zuiden tot zuidoostenwind. De temperatuur komt dan uit op dinsdag op 14 tot 16 graden. Wauw, dan is het echt voorjaar, Joost. Dat moet het nog worden, maar het, gaat, het gaat de goede kant wel op... alle temperaturen te kijken... De woensdag zelf is een grijze en dag met uh, lokaal wat lichter spetter. En er staat maar weinig wind en het wordt dan uh, 14 tot 15 graden op woensdag. Nou, dankjewel. Dat wordt weer uh, redelijk weer uh, de komende dagen met oplopende temperaturen. Dankjewel Joost Zijlstra voor het uh, weerbericht voor uh, de komende dagen. Ook na te lezen op www.ricoweer.nl. Straks gaan we naar het naar Piet Pijper. Hij is bij de wedstrijd van vandaag. De Nieuwe serie van Lucas de Stief. Moet je meteen denken aan uh, Casa de Papel natuurlijk. Van uh, Netflix, uh, de hele bekende serie uh, die daarover die bankoverval heeft uh, plaatsgevonden. Spectaculaire uh, serie. Dus mocht je hem nog niet gekeken hebben, zeker een keer gaan doen. We gaan naar Duinsjesveld toe, naar Piet Pijper. Goedemiddag Piet, welkom. Goedemiddag. Goeie, uh, goedemiddag. Weer een, goedemiddag, weer een wedstrijd en uh, snel uh, de vorige vergeten Piet. Ja, laten we de vorige wedstrijd snel vergeten. 7-2 bij Edo, dat was natuurlijk niet het beste. Uh, vorige week misten we twee, twee backs. De linksback en de rechtsback. De ene was geblesseerd, die misten we nog. Dat is, uh... En we hebben de linksback, die was vorige week geschorst. Die is er nu weer, dus hebben we hebben gewoon weer twee backs staan. Twee mensen die dat vak uh, beheersen, zeg maar. We zijn begonnen tegen Boys, een ploeg uit Herugewaard, waar we uit met een beetje ongelukkig met 3-1 verloren hebben. We zijn inmiddels acht minuten aan het, aan het spelen en we staan nog 0-0. Het is een beetje aftasten nog. Onze tegenstander speelt helemaal in het zwart. En wij spelen in het bekende geel-blauw. Het is nog niet uh, veel hoog kunnen te melden. Het is een beetje aftasten wat ik zeg. Het is lekker weer. Er zijn er maar toeschouwers en. Uh, wat van de week wel bekend is geworden, uh, dat onze trainer Abrim El Pakali, die uh, gaat toch aan het eind van het seizoen verlaten. Oh. En dus we moeten op zoek naar een nieuwe technische, technische stap, want ook de hulptrainer die vertrekt. Dus het is echt, uh, we krijgen wel een, een heleboel uh, grote wijzigingen en zo. Dus we moeten nog kijken hoe we dat gaan opvangen. Hij maakte dat deze week bekend. En uh, goed, dus ik weet niet of het de aanleiding vorige week was, maar... Ik was vorige week natuurlijk droevig om mee te maken. Zeker, ja. Wat, uh, gaat hij gaat wat anders doen, uh, de huidige trainer? Ja, nou, uh, wat hij wat zei zelf, hij, zeg maar, hij woont in Amsterdam. En uh, hij heeft ook een klein jongetje en uh, die gaat ook voetballen. En hij komt ook een beetje bij AFC wel uit uh, die de gedaan. En hij is met AFC in gesprek om daar uh, jeugdtrainer te worden. Ja. We zijn inmiddels, uh, gaat het zijn is in de aanval. Het leek gevaarlijk te worden, maar is inmiddels weer afge. En we gaan weer terug. Dus Abriem die zal waarschijnlijk naar een Amsterdamse club en het zal een AFC zijn. Zal hij daar zijn carrière gaan vervolgen. Oké, okay, jullie, uh, jullie vereniging die gaat uh, snel uh, de nieuwe trainer bekend maken, neem ik aan. Want dat, uh, ja, dat kan je maar vast nou, in huis hebben, of niet? Ja, een, trainer in, een trainer zoeken. We hebben natuurlijk een beperkt budget in Zandvoort. Dus we zijn op zoek naar grote sportsdoren die daarvoor misschien opstaan. Maar uh, ja, het is niet even bekendmaken. Het is eerst gewoon een zoekplaatje. Ja, ja oh. ook okay. kijken, kijken wat onze jongens, uh, of wat, wat, wat, wat voor profiel je wil hebben bij je trainer. Wil je een oude, wil je een jongen? Er zijn allerlei mogelijkheden waar we eigenlijk uh, ineens voor zijn komen te staan deze week. En is er uh, niet iemand uh, uit de oude garders, zeg maar, uh, die, uh, die dat uh, stokje wil uh, oppakken, uh, zeg. Zeg maar. Nou, ik, ik, ik, ik, ik heb hem in deze week nog niet ontdekt. Dus uh, en ik ben er wel mee bezig elke dag. Maar we hebben daar nog niet, kan ik niet veel over zeggen dan. Oké, okay, nou, we houden het. Nou, we, we, we, we hebben dinsdag of donderdag de dus selectie bekendgemaakt. Dus uh, misschien dat er vandaag wat gaat spelen. Maar uh, we houden je op de hoogte. Het is hier nog steeds, we zijn inmiddels uh, met dat gepraat in de uh, 12 minuut gekomen. De stand is 0-0, het zonnetje komt een beetje door. En uh, zodra er wat positiefs te melden is, of als er iets te melden is, dan uh, ga ik jullie dat uh, berichten. Goed? Zeker, dankjewel Piet. Uh, Oké, okay. we gaan elkaar spreken. hoi. Tot ziens, hoi. Jumping in the misty morning fog With all oh, our hearts a-thumpin' And you, my brown eyed girl And you, my friend eyed girl And whatever happened The Tuesday and so slow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 We to sing. Shalalalalala... <middels> <middels> <middels> <middels> ja, weer zo'n mega gouden oude bij CFM. Pam Orson en de brown-eyed curl. We gaan naar Joost Zesra, Joost. Ja. ja, wat uh, jij hebt uh, nieuws over de Keukenhof. Hè? Dat, uh, ja, het is uh, weer bolletijd volgens mij. Het is uh, zeker weer bolletijd. Binnenkort alweer op 21 maart. Daar gaat uh, de Keukenhof namelijk weer voor zo'n twee maanden open. Met de uh, inzet van generaties bevolken mensen... is de Keukenhof in 75 jaar uitgegroeid tot een internationaal fenomeen. Wereldwijd een begrip en belangrijk voor de sier, deeltsector en de reisindustrie. De Engelse landschapstijl ontworpen door vader en zoon Zoger... Vormt nog altijd de basis van het park. De bloemententoonstelling gaat op uh, 21 maart, namelijk uh, open voor alle bezoekers. Op donderdag uh, 21 vindt om 12 uur, 2 uur en 4 uur de muzikale openingsshow Symphony of Colors plaats op het Molenplein. Een muzikale reis door de tijd met de uh, opera's, zangers uh, Letitia Gerards en uh, dansers. Dan vieren ze 75 jaar Keukenhof met nieuw leven. De lente, de kleurrijke wereld die verbindt... en het vakmanschap van de kwekers en de arrangeurs... waar we zo trots op zijn. Dus uh, kort samengevat, de Keukenhof en Lisse is vanaf uh, donderdag 21 maart... tot en met zondag 12 mei. Dan gaat het namelijk weer dicht. Geopend van uh, s ochtends 8 tot uh, s avonds half acht. En okay. uh, mocht je kunnen... Uh, het kan altijd namelijk, want op zonnefeestdagen is die uh, Theus ook geopend. En het mooie is, wij zitten vlakbij de keukenhof uh, hier, uh, Joost. Ja. Dus er komen ook uh, vaak uh, hele busladingen ja. met mensen die uh, ook in Zandvoort zitten... en dan even een dagje keukenhof uh, erbij pakken. Ja, dat is een hele industrie hoor, de hotelindustrie. Die draait uh, zeker in dit seizoen uh, heel mooi op uh, dat soort bussen. Zeker, nou gelukkig maar. Keukenhof open vanaf uh, 21 maart tot en met 12 mei. Wordt weer feest in Lissabon met uh, mooie gekleurde velden al daar. Een verzoekplaatje, deze van de Tramps. Seven, four, Je weet het, hè? elke zaterdagmiddag tussen 5 en 7. Dan hoor je lekker de muziek bij uh, CFM. Bij Fred Heij met uh, Entertainment View. Fred, deze was speciaal voor jou. Een mooie plaat, uitgekozen van de uh, Tramps. En spread your love. We gaan uh, zo dadelijk naar het uh, volgende uur. Joost, uiteraard voetbal. Nog niks vernomen van Piet. Dus ik denk uh, dat het nog steeds 0-0 uh, is uh, daar op uh, Duitsersveld. Piet, zal meteen in twee uur. Verder hebben we de burgemeester. Want uh, de burgemeester die was vanmorgen mede-presentator bij het. Uh, programma Goedemorgen Zandvoort. En uh, collega de, die, uh, Ben Sonneveld, die sprak ook met uh, de burgemeester zelf... onder meer over ja, wat er allemaal uh, gaande is uh, hier in Zandvoort. Dat gesprek wil je zeker niet onthouden... en uh, gaan we ze dadelijk in het uh, volgende uur uh, uitzenden... hier bij Zandvoort op zaterdag. Tot aan het nieuws en uh, weer van uh, drie uur nog even een lekkere disco klassieker. Speciaal voor uh, Jaap Koper. Volgens mij had hij hem toen een tijd in plaatcollectie Hoor Deze Pretty Poison and Catch Me. Tot zometeen. Are you ready, boy?